Het weer koelt langzaam af naar een graad of 13. Overdag opnieuw zonniger warm, later weer kans op onweer. Tot zover het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A67 Venlo richting Eindhoven is bij knooppunt Zaderheiken door een ongeluk dicht. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan beter via Maastricht rijden. Dat is de A73 en dan de A2 de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Urmond en Born. Daar staat door wegwerkzaamheden, 4 kilometer. En de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Elden en knooppunt Rissen. 2 kilometer file komt door het concert van Marco Borsato in de Gelgendoom. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht. Live vanuit het College Hotel te Amsterdam, waar ik elke week iemand interview hier op een kamer die het even tot rust mag komen, even tot bezinning kan geraken. En vanavond heb ik iemand ja, die net nog op een podium stond, vol vuur, vol passie. En hij had er zijn tryout uh, Heimwee naar de hemel samen met Maarten van Roosendaal. En alsof dat nog niet genoeg is, hij is ook net terug uit Memphis. Daar heeft hij samen met Thomas Agda een nieuwe plaat opgenomen. Ja, dan weet u het waarschijnlijk al. Hier, achter de deur van kamer 108, is niemand minder dan Paul de Munnik. En ik klop op de deur. Ja, ja. Hey! <laughs> Bijzonder goede avond. Kom binnen. Oh, je hebt je korte broekje aan. en uh, ja, man. ja, want net stond je nog echt uh, in uh, schitterend uh, outfit uh, op het podium. Ja, maar ja, ik moet natuurlijk ook ontspannen. En het is hartstikke warm. Ja, jazeker. Dus ik heb nou mijn korte, korte legerbroek aan voor de luisteraars thuis. en Een, een, een, een ontspannen bloesje. En je slippertjes hier onder de tafel gezet. Je slippertjes zit al lekker onder de tafel. Je bent echt thuis hier in deze ja, hotelkamer. Ja, ik voel me hier behoorlijk goed. Maar je zegt, je moet een beetje ontspannen. Uh, je komt echt net van het uh, podium af. Hoe, hoe ja. werkt dat ontspannen dan? Nou, uh, ik denk dat wij om uh, kwart voor elf klaar waren met, uh, met spelen. En, uh, dus ik heb dus met Maarten, Maarten van Roosendaal net gespeeld in het M-Lab. Uh, ja, ik was erbij. Ik vond ja, vond ja, het prachtig. Ja, ja, dat ja. Zei je, ja, dat ben ja, ik ja, ja, erg blij mee, maar... Uh, uh, dan ga je even napraten. Maar natuurlijk try outs dus was de tweede try-out. Dus dan praat je na over wat ging er wel goed en wat ging er niet goed. Nou gelukkig ging er heel veel goed. Wat ging er niet goed? Nou, er waren een aantal dingen, in de, vooral in de tweede helft. Wat grappig was, omdat gisteren de eerste helft uh, niet zo goed was. En de tweede helft heel erg goed was. En was vandaag opeens de eerste helft heel erg goed. En de tweede helft opeens weer niet zo goed. Dus dan, nou, daar heb je het dan over. En waar ligt dat dan aan? En dat heeft ook met concentratie te maken. Maar dat heeft ook mee te maken dat de opbouw nog niet goed is. Dat er nog een... Of nummer bij moet, dat er misschien daar nog een verhaaltje moet, of dat daar een verhaaltje af moet. Nou goed, ik ben dat schaven. En dat doe je, uh, dat, dan is het nog werken en dan loop ik weg bij de, daar waar we waren bij het M-Lab in Amsterdam-Noord en dan liep ik weg en dan ontspan je. En vooral omdat het natuurlijk een fijne avond is, een mooie rustige avond, ben ik hier rustig heen gereden. En nou mag ik hier met jou zitten, zeg. Uh, we moeten natuurlijk wel even het luisteraar vertellen wat voor een soort voorstelling het is, want het is echt geen doorsnee voorstelling. Want jullie hebben een uh, een, een, een liederenprogramma gemaakt van puur en alleen liederen van gestorven uh, zangers. Dode dus zangers, ja. Dode doodenzanger, zangers. Oh, ja, is het echt dode zangers in deze gestorven... Nee, we zingen dode zangers. <laughs> Frans Holsema, Bram Vermeulen... Bram Vermeulen, Robert Long. Ja. Dat soort Cornelis Vreeswijk, de, de, de, de, waar, waar wij de mosterd halen, zoals uh, Maart het uh, zegt... Maar jullie halen de mosterd bij dode mensen dus. Nou, nee, waar onze... Ja, dat zou je zo uit kunnen zeggen. Nee, waar onze roots liggen. Waar, en we hebben gekozen voor dode zangers... omdat zij het niet meer kunnen en wij het niet kunnen laten. Dus de, de, het, het, het gaat uiteindelijk... Daar goed, dan ga ik heel snel naar het doel toe. Maar het gaat... Ga maar eens lekker snel naar het doel Ga meteen naar het doel toe, dan kunnen we het over iets anders hebben. Nee, het gaat uiteindelijk over het doorgeven van het lied. En, om da en daar zit ook de slogan, omdat zij het niet meer kunnen... En wij het niet kunnen laten. De, de, die liederen liggen er. En wij mogen ze zingen. En we willen ze graag doorgeven. En dat is waar, we, waar Maart en ik elkaar tegenkomen. In de passie voor het lied. In de passie voor, voor het goede, mooie, doorverrochten uh, theaterlied. En dat mogen wij zingen. Van onszelf. En hoe heb je dan zo'n avond als deze beleefd? Uh, warm. Het was ontzettend warm. En ik, uh, ik heb lopen zweet als een otter op het podium. En uh, ja, uh, ja, hoe heb je dat beleefd? Het is gewoon nog heel erg... Hard werk. Het is nog heel erg zoeken naar. Ja, waar, waar zit het de crux? Waar, waar zit het ritme? Waar zit het tempo van de voorstelling? Waar, waar kun je wel iets zeggen? Waar kun je niet iets zeggen? Waar, waar moet dat lied komen? Hoe kan ik dit lied echt aanzetten? Of moet ik dit lied juist terugnemen? Het is nog heel erg werk. Het is nog heel erg technisch eigenlijk. Behalve als je het lied aan het zingen bent, want dat is namelijk zo mooi van deze voorstelling. Is als wij als Maarten. Maarten heeft hetzelfde als ik. Als we in het lied zitten, dan gaan we er ook volledig in. Dus dan is er. Uh, Maarten noemde dat gisteren. Alsof je met de bobslee op het hoogste punt staat... en denkt... en daar ga je. En je, komt, je gaat niet meer terug. Het is gewoon Hup, in dat lied. En Dus je moet heel snel schakelen tussen... Dat, dus dan heb je een lied gezongen... en dan ben je daar klaar mee. Maar dan moet je ondertussen weer denken... oh, hoe zit zitten ook weer in de voorstelling. Wat moet ik ook weer vertellen? Moet ik hier nou wat vertellen? Moet ik nog een grapje maken? Moet ik... Maarten iets laten vertellen? Moet Maarten mij iets laten... Of waar moet ik ook weer zitten? Achter welke piano moet ik nu weer gaan zitten? Dat gaat er allemaal doorheen, want dat heb ik allemaal niet gezien. Ik heb alleen nee, maar, maar die beleving gezien en ik heb die bobsleebaan gezien. Ja, ja. Maar, nou, gelukkig. Gelukkig, want dat moet ook. Maar de, dat schakelen, dat moet, nog, um, nou, dat moet nog komen... en dat moet gaan zitten in je lijf op een gegeven moment is een voorstelling. En samen, en Maarten en ik, moet elkaar natuurlijk leren kennen op een podium. Maar dat gaat, dat gaat wonder wel uh, makkelijk, moet ik zeggen. Maar uh, als we het dan hebben over die bobsleebaan, is het dan... Uh, anders dan een eigen lied? Ja, een eigen Acte en de Munich lied dan dat je dit zingt... en dan vooral iemand van iemand die dood is en die je bewondert? Nee, dat is niet anders. Alleen we, de, de, de, de nummers die we nu allemaal gekozen hebben... zijn natuurlijk toch allemaal wel... Ja, die nummers kies je ook niet voor niks. Het zijn nummers die echt wel uh, te gek zijn. Echt nummers waarvan je denkt, ja, dat is echt heel erg goed. Het is echt een prachtig nummer. Dit, zou ik, dit wil ik mijn hele leven al zingen, dat soort nummers... En samen met Maarten zingen is, een, ja, is een, een... Dat heb ik ook altijd al doen. En Maarten met mij. Gewoon omdat je elkaar herkent in hoe je een nummer aanpakt. Dus is dat... Ja, dat dat is dan wel extra uh, aanwezig. Ja. Maar is het dan ook het Bobsleeggevoel van het feit van... Nee, ik vind het zo mooi. Ik wil het nummer niet verneuken. Uh, Jazeker. Is, en is het ook de angst van... Stel voor dat ik een fout maak. Dan is dit mooie nummer... Uh, ja. ja, ligt dan ja dicht, dat, dat, dat, dat speelt heel erg mee. En het... Uh, uh, dat als je dus... Als Maarten een nummer zingt wat ik begeleid... dan wil je natuurlijk ook niet onderuit gaan van... ja, ik, ik moet dat ook heel goed oppassen dat ik dat goed doe. Dus ik moet heel erg in dat nummer zitten. Ondertussen ook heel technisch van wat zijn de akkoorden. en uh, we, we zitten ook nog met, met blaadjes en met, uh, we kennen niet alle teksten nog. En, weet je, dus je zit nog heel erg te zoeken naar waar de totale euforie over gaat... in schakelen, in zoeken naar het, het, ja, uh, waar je op dat moment staat in de voorstelling. En je moet natuurlijk het publiek nog leren kennen. Je af, aftasten wat het publiek leuk vindt. Wanneer het publiek afhaakt. Wanneer het publiek er juist bij betrokken wordt. Dus het is nog heel erg zoeken. Maar dat is ook dus mooi van deze een, periode. Je hebt een zware avond gehad. Want je wil. Je manier. Ja. Nou. Want je, je, je, je moet het goed doen voor Maarten. Je moet het goed doen voor het publiek. Je moet het goed ja. doen voor degene die dood is. Je moet het goed doen voor het liedje. Ja, nou, voor degene die dood is is niet zo hoor. Dat, uh, zo ver gaat het niet. Het is niet zo dat, wij, uh, met, dat we denken dat over onze schouders allemaal mensen meekijken. Dat, dat, zo is dat niet. Die mensen zijn wel dood, namelijk. Dus ik denk niet <laughs> dat die mensen meekijken of dat wij uh, het voor hun goed hoeven te doen. Wel voor hun nabestaanden, dat wel, denk ik. Nee, maar jullie zoeken de nummers uit en het zijn niet de minsten. U zei het al, Frans Halsma, Ramseshaf, mm. Bram van Meulen. Mm. Ja, het eerbetoon moet goed zijn. Ja, en toch... Want we zijn heel erg begonnen met deze voorstelling... toen we begonnen met hierover na te denken... over wat we eigenlijk wilden maken. Dat we het inderdaad hadden over die zangers. Over die dode zangers waar wij nou zoveel mee hadden. En uiteindelijk toen we begonnen te spelen... dat hebben we gisteren voor het eerst meegemaakt. Dat we in de pauze tegen elkaar konden zeggen... maar het gaat eigenlijk om ons. Het gaat eigenlijk om wat wij elkaar te vertellen hebben met deze nummers. Of wat wij het publiek willen laten... Uh, beseffen over de liedkunst. Over het overgeven van het lied. Dan gaan we eerst naar... Ja, een treffend voorbeeld luisteren. En dan mag je mij daarna uitleggen... wat je wil vertellen aan ons. Wat je aan Maart van Roosendaal mm -hmm. wil vertellen. Wat je jezelf wil vertellen. Want jij hebt één nummer uh, uitgekozen... Wat, je ja. zeker, nou, wat zeker gedraaid moet worden. Ja. Nou, vertel. Ik wil naar huis van Bram van Meulen. Oh Toch? Nou, mooi, toch? Ja. ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi, ja. Ja, ik vind het ook mooi als ik het hoor. Dat, ik heb het ook heel lang niet gehoord. Uh, ik, het nu, ik zing het dus zelf in de voorstelling ook, dit nummer. En uh, dat, ik, uh, uh, dat ik me niet vergist heb als ik het hoor. Uh, in hoe ik, ik, je, interpreteert, je interpreteert natuurlijk een nummer... En omdat je gaat ermee in de slag en, uh, um, en nu hoor ik het Bram zingen... en dan denk ik, ja, ja, ja, dat is wel... Volgens mij, volgens mij uh, hebben we het over hetzelfde, laat ik het zo zeggen. Volgens mij snap ik wat hij wat bedoelde. Volgens mij, het, volgens mij klopt het. Kan je dat uitleggen? Nou ja, het gaat de, de, toevallig vanavond, uh, toen ik dit nummer speelde, dacht ik eigenlijk... Nou, op dit moment in ieder geval, waar we zitten met de voorstelling... Uh, Heim naar de hemel, is dat... Het, het, ook de titel heimwee mee naar de hemel. Wat Bram hier beschrijft is het gevoel dat alles wat je hier hebt bij elkaar hoort. Dat uh, alles wat je ziet, wat je meemaakt, de mensen die je spreekt, de, de, de, de dingen die je ziet, de, uh, de, de, de liedjes die je hoort, de, de vrouwen die je kust. Dat het allemaal één groot geheel is wat bij elkaar hoort. Zonder dat je denkt dat er dus hierna wat is. Want het, het blij... En Bram ging daar ver in. Bram dacht dat dus ook hierna bij dit hoorde. En ik denk dat hierna dat het klaar is. Maar ik denk dat dus hier je hemel is. Je hemel is waar we nu zijn. En dat de heimwee naar het gevoel van dat je thuis bent. Dat, het, dat, je, dat, dat, dat, dat ik wil naar huis zit daar heel erg in. Dat vind ik prachtig. En ik denk dat. De, ik, ik interpreteer het zo, het nummer. En als ik het Bram hoor zingen, denk ik, ja, dat, dat klopt wel. Volgens mij uh, bedoelde Bram dat wel. Um, jij hebt Bram veel horen zingen. Je hebt les van hem gehad, toch? Ja. Ja, ik met Bram mogen werken. En uh, hoe is dat dan dat je nu hem hoort? Je kent hem goed, hij is dood. Mm -hmm. uh, en jij zingt zelf nummers van hem? Nou, heel vertrouwd eigenlijk. Uh, de, de, de, in de tijd dat Bram nog leefde, was... Uh, uh, vond hij dat ook altijd uh, heel fijn dat ik dat deed? Ik, ik ben opgegroeid met, met Niels Hopen, en met, met, de, met, de, met de muziek van Bram en Freek. En met dat cabaret en dat, dat wilde ik ook. En Ik wilde, ik wilde zingen zoals Bram zong. En, en toen ik op school kwam op de Academie voor Kleinkunst hier in Amsterdam, toen zeiden ze: Ja, maar je mag nooit meer wat van Bram zingen. Want ik klonk natuurlijk ook als Bram. En dat snapte ik ook. En dus, dus dat ben ik gaan afleren. En op een gegeven moment mocht maar ik. Maar dat weer. mag niet, je lijkt het dan maar, te veel op Ik leek te veel op Bram. Dus ze zeiden: dat kun je wel doen. Alleen, ja, we, we, we, we hoeven geen tweede brand vermeulen. We willen bepaalde willen Munnik horen zingen. We willen niet een tweede brand vermeulen. Dus dat snapte ik ook wel. Ik snapte de, de... Snap je dat? Ja, dat snap ik wel, ja. Snap oh. je dat niet? Nee. Ik hoeft nee. geen tweede brand vermeulen te horen. Nee, nee, dat niet. Maar ik bedoel, dan iets wat je graag wil, wat je goed kan en waar je passie zit, dat dat gewoon uit je wordt geslagen. Nee, het wordt niet gestaan. Nee, want dat is het tweede deel van dit verhaal. Kijk, het wordt niet uit je geslagen. Ze zeggen namelijk. Dat, dat, ik, ik geef daar nu ook les. Dat vind ik ook logisch dat je dat zegt. Als een student binnenkomt en die zegt... Dit kan ik heel goed, dit wil ik doen. Dan moet je zeggen, oké, okay, doe dat nu even niet. Ga nu even iets anders doen. Want dat kun je dus al. Dus ga nu even, probeer nou je, eigen, je, je eigenheid te vinden. Kijken waar jij, waar, waar ben jij? eerst dat eens even zoeken. En dan kunnen we het later wel kijken. Want ik mocht in het derde jaar, toen ik dus geleerd had... en toen ik mezelf wat had leren kennen... en nou, nog steeds nog niet wist wat ik moest doen. Maar gewoon een beetje... Uh, op zoek was gegaan en had ontdekt binnen mezelf. Toen mocht ik opeens met Bram werken. En toen mocht ik dat wel aan. Mocht ik dat gevecht met Bram aan. En toen heb ik Bram leren kennen. En die heeft mij toen ook... Ja, die, toen ik hem... wat ik wel wat voor hem voorzingen. Toen heb ik voor Rode Wijn voor hem voorgezongen. Wat natuurlijk van Bram zelf is. Nou, dat vond hij meestal, Dat vond hij hartstikke leuk. En we hebben het later nog eens samen gedaan op een avond. Op een, op een cabaretavond in Middelburg. Waar we met allemaal cabaretiers samenkwamen. Dat dus, was Bram ook bij... We met z'n tweeën als duet uh, rode wijn gezongen. Dat was natuurlijk echt voor mij een soort ultiem, uh, ultiem ding. Ik bedoel, dat, uh, hoger kon ik niet rijken op dat moment. En, en dat Bram zei: Ja, dat, dat is dus heel goed. Ja, dat, dat vind ik fijn dat jij dat doet. Hij vond het fijn dat ik het zon. En hoeveel uh, Bram Vermeulen zit er in uh, de Munich? Uh, nou, Best veel. Uh, mijn, nou ja, best veel. Heb, mijn kant uh, zit aan de, aan de Bram Vermeulen kant. Maar ook aan de Jacques Brelkant. Uh, de, de, het zit aan, de, aan het wat, wat meer theaterlied is. Thomas' kant zit meer aan de popkant. En dat raakt elkaar ergens in het midden. En dat raakt elkaar in, in, een verhalende, in het verhalende lied met een pop ondergrond. Zo, zo iets, zoiets, zoiets is het geworden uiteindelijk, en de Munnik. Uh, dat is en de Munnik geworden. Maar je ging vertellen over wat je ons wilde vertellen met deze voorstelling. Of wat jij en Maarten van Roosendaal elkaar wilden vertellen. Nou, dat heeft ook met dit lied te maken, dat, dat, het, uh, dat je elkaar dus ergens tegenkomt. Je komt dus op je weg mensen tegen. Ik heb, in deze voorstelling nu probeerde ik een tekst, wat ik had geschreven... en dat gaat over dat je op je weg mensen tegenkomt die je herkent. Waarvan je denkt, ja dit herken ik. Dat heb ik toen ik Maarten voor het eerst zag... en wat ik met Thomas niks, niks, niks nadeel, zeker niet de nadeel van Thomas, want toen ik Thomas voor het eerst zag... Toen heb ik meteen mijn vriendin, die dat met in Maastricht woonde... een brief geschreven en gezegd... ik heb nu iemand, iemand ontmoet die hetzelfde denkt als ik. Hij zat toen, Thomas zat toen op de toneelschool... en ik zat op de kleinkunstacademie. We zaten niet bij elkaar in de klas, maar we kwamen elkaar wel tegen in de pauzes. En toen, dat schreef ik meteen, omdat je herkent dus iemand. En toen ik Maarten voor het eerst voor Orde zingen... In, dat was de, de, acht jaar later of zo, toen waren wij al afgestudeerd. En toen waren we net begonnen, Akden en Munnik was toen net zo begonnen... aan de eerste voorzichtige stapjes van wat we misschien zouden willen maken... Toen zag ik Maarten zingen op een podium. En toen dacht ik, fuck. Ja, dat. Hé, shit. Nou doet hij het al. Dus ik was meteen... Het uh, was, was, was zijn verwante artiesten. Wat uh, was dat? Artiest. Hij ja, doet het al? Dat doorleefde? Of dat... Ja, en hij zong achter een piano, wat ik natuurlijk ook prettig vond. Dat deed ik natuurlijk met Thomas ook. Maar hij, ja, hij ging in een lied en hij, hij durfde zich te geven. Je, het is iemand die zich durft te geven. En dat is, dat is heel prettig. Dat, doe ik, dat, met Thomas, dat hebben we ook op een gegeven moment uitgevonden... Als je je armen spreidt op een podium, kan niemand je meer raken. Want dan zeg je al, schiet maar. Weet je wel, dan, dan, dan, ja, wat wil je dan nog? Als je je gaat beschermen, dan, dan ben je kwetsbaar. Als je zegt, kom maar, ben je niet kwetsbaar. Volgens ons dan, hè. Dus even, dat is waarschijnlijk helemaal niet waar. Maar zo, zo denken wij over hoe je, uh, hoe je een lied zingt... of hoe je een verhaal brengt of, uh, of hoe je een voorstelling maakt. En dat, dat herken ik heel erg in Maart. Dat, dat herkent Maart in ons, in Thomas, en mij. En, en met, ja, omdat wij, dat ik natuurlijk ook die piano en zang heb... hebben Maart en ik al een tijd gehad van... we gaan dat ooit een keer doen. We gaan ooit een keer samen op een podium zitten... en, en... heel hard tegen elkaar inzingen. <laughs> maar ja. goed, dat wilde je dus al lang. Dat is ja. bijna nu, nu wat, tien, vijftien ja, jaar nou geleden. Jaar of, uh, ja, dat is sowieso lang. Nu, ja. nu, nu, nu, wat leer je nu van uh, Maarten van Roosendaal? Nou, dat is weet ik eigenlijk niet zo... Nou, nog niet zo heel veel. Dat is niet... Uh... Het, is, het, het grappige is, toen ik met Maarten begon te werken... Dat we, uh, dat we voor het eerst samen gingen zingen... en dat er iets gebeurde wat je hoopt dat gebeurt. Dat namelijk stemmen in elkaar vallen. Dat het, dat het er al is. En dat hadden wij heel erg. Dus wat Maarten doet, snap ik. Als Maarten een, een lied alleen zingt in zo'n voorstelling... Dan, dan zit ik naar hem te kijken en dan snap ik precies wat hij doet. Ik snap precies door welke bochten die gaat. Ik weet precies wanneer die afgeleid is. Ik weet precies, weet je, dat ken je van elkaar. Je weet gewoon, terwijl... Ja, wanneer heb ik nou, hoe vaak ben ik nou met Maarten op een podium gezeten? Alleen je weet gewoon... Je voelt aan hem, maar het ziet het bij mij ook. Als ik, als ik haper wat het publiek niet eens ziet... of voelt of hoort... dan zie je, je ziet het van elkaar. Je, je spreekt elkaar er ook op aan. Van, ja, dat was niet, uh, of daar wist je het even niet. Hè? Of daar was je even de klut kwijt. Dat dacht je aan iets anders. Maar nu hebben we het over Maarten van Roosendaal. Dan moet er wel wat gedronken worden. Ja, ik bel. Ja, ook ik zou even, heel ik, graag ik, ja. wel eens een keer een wijntje Ja, list, Precies, ja. een witte wijn. Ik bel dan altijd de Roomservice. Uh, toch het is mij dat hè? wel iets uh, uh, opgevallen dan. Want misschien, ik heb natuurlijk niet alles door. Maar ik zag wel dat jij heel goed op uh, Maarten let. Ja. Moet je hem echt in de gaten houden? En wat ik zo grappig vind... Maar Maarten, moet je ook een beetje in de gaten houden. Maar wat ik zo grappig vind, van. is ja. dat bij, bij... Ik heb uh, uh, Agda en de Munnik ook vaak zien optreden. En daar uh, staat natuurlijk uh, Thomas toch met zijn gitaar... of met zijn mond monica ook vaak vooraan. Hij heeft ja. vaak het woord. En jij houdt hem ook goed in de gaten. Ja. Uh, zowel uh, Thomas Akda als uh, Maarten van Roosendaal zijn allebei ouder dan jij. Ben jij toch altijd wat op de achtergrond aan het kijken van... hoe doet mijn grote broer het? Nou, wat ik wel heb, is met, wat ik met, met, met Thomas ook heb... Uh, nee, niet met mijn grote broer, zeker niet. En dat heb ik met Maarten ook niet. Met Maarten is het ook... Nou, weet je, het is... Waar, waar ik heel erg op let, is omdat het heel erg samen moet zijn. Dus ik moet opletten met Thomas ook. Ik moet opletten dat we... Als maar waarom doen? moet jij opletten? Nee, we letten allebei op. Ja. Alleen ik zit toevallig op de goede positie om goed op te letten. Ja, maar hij is wel ook... Ik, ik zag het bij Maarten van Rooster... Hij kan ook goed met jou spelen. Weet je? Hij daagt jou ook wel uit. Volgens ja. mij, hij zegt, ja, nou, volgens mij wel, maar. Maar, nou, Dat en is wel mijn, er... mijn ding. Ik kan wel... Ik ben dan wel een laatste man. Ja. Ik kan, dat, ja. dat kan ik wel. Ik bedoel, wat, wat, waarom zoals... ben jij de laatste man? Ja, dat kan ik. Ik kan de boel in... De, in, de, in de, ik ben de, toch de stabiele factor. Op zo'n moment. In dat alles? Ik, nou ja, in de meeste dingen wel. Ik ben een behoorlijk stabiel persoon. In mijn leven en in wat ik, uh, wat ik doe. En, uh, en bijvoorbeeld Als Thomas, Thomas die, die heeft ook binnen Acte en de Munnik de rol dat hij mag. Hij mag uitweiden. Thomas mag. Uh, die, die heeft zijn momenten in de voorstelling dat hij, kan, dat, hij kan gaan, dat hij kan gaan. Dat hij los kan. Dat hoeft niet altijd, dat hoeft niet per se. Maar hij mag wel. En dan moet ik opletten. Dat, dat, dat ik op tijd, bijvoorbeeld als we met een band spelen, dat ik op tijd aan Thomas merk. En nu is hij aan het eind aan het komen. Dus ik moet opletten, want die drummer moet komen, want dat nummer moet erin, weet je wel. Zodat het een zo show blijft en niet alleen maar gerommel. En jij met de regisseur op podium? Nou, de regisseur wil ik niet zeggen, maar wel, wel, wel de, ja. degene de, de, de, de, de brug. Degene die, die, die, die, die dat bij elkaar houdt. Want als Thomas gaat, en dat moet hij ook vooral doen, want dat is te gek, want dat kan niet zo goed. Is gewoon een zaal uh, om, om de kop lullen. Helemaal. Ik kan ook voorstellen: helemaal om, om, om te boven gooien. Ben je dan jaloers als hij dat Ben je dan jaloers Nou, ik zou dat... Nee, ik ben ik niet jaloers op. Maar het is wel een vraag weet je, weet je heel vaak in interviews krijgt. Wat zou je nou zo graag willen? Wat ben je nou zo jaloers op van de ander? Of wat, wat zou je graag willen hebben wat de ander goed kan? Dan denk ik wel dat talent, ja. Dat talent zou ik wel willen hebben om gewoon... Op een avond, kijk, Thomas kan. Maar heb je het wel eens geprobeerd? Volgens mij kan jij het ook. Nee, dat kan ik niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. En heel af Nou, al die dingetjes ook. die ik dan jou nu, nu zag doen, zo tussendoor, weet je wel. De, de grapjes, de, de, de heen en weer, tik-tak in de in, in. Ik zat er in, woorden, in de pauze he? vandaag aan te denken. Want het was heel leuk, hè, voor de pauze. Het was een ja, ja, hele leuke het heel grapjes. Leuk. ja, maar nee, echt, echt hele goede ja. grap. Ja. Ik zat in de pauze, denk, ja, nou, dan krijg je weer. Ja, dan krijg je weer, dan krijg je dat je, ja, maar dat is dus best grappig. Maar weet, wat wat mijn talent niet is, is dat ik dan dat ik snap wat ik doe. Ik weet namelijk, als ik zing weet ik precies wat ik doe. Maar als ik een grap maak, die is de ene avond perfect en de andere avond is hij net niet perfect. Terwijl Thomas kan de avond achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar, al die, al die avonden die grappen goed maken. Hij zal hem ook een keer niet helemaal goed maken, maar over het algemeen weet hij hoe hij, dat moet, hoe hij die moet maken. Als ik een grapje maak, ik maak dezelfde grap als Thomas, dan werkt hij vaak niet. Gewoon omdat dat is gewoon je talent niet. Dus dat geeft ook helemaal niet. Maar da, da, als je iets van de ander zou willen hebben... denk ik, ja, dat zou ik wel willen hebben. Dat zou ik wel, uh... nou, jouw talent is wel op een podium staan. Want we hebben hier een soort van verhoging in de kamer. En je bent van je stoel opgestaan. Ja. En Je bent hier heen en weer ja, aan lopen, het lopen. En, ja, ja, en je, maakt je, je maakt je armen breed als dus je zegt... niemand kan me raken. Ja, dat is ook zo. Dat ja? is ook zo. Ja, maar als je ook eerlijk zegt wat het is, dan is er ook niks er aan de hand. Ik denk, ja, dat, dat zo is het ook. Er is al podium ook. Je hier. Geloof, nou ja, prachtig podium. Maar je gelooft het niet. En het is echt. Uh, het is nacht, dus het is improviseren. Ja. Uh, er is hier altijd Het is een prachtig hotel. Ja. Er is hier nooit een piano of een vleugel. Maar er nou vanavond een bridgeclub geweest zijn. En die hebben een vleugel besteld. En die hebben. Uh, tot 11 uur hebben ze naar een klassiek dingetje. Er staat beneden een vleugel. Zou je een stukje willen spelen dan? Natuurlijk. Ja, ja, dan moet dan, Maar dan, vinden dan, de mensen dat ook goed hier in het hotel. Ja, want we mogen tot 1 uh, uur trouwens. Wat maakt dat uit? Oh, maar er zijn ook waarschijnlijk nog gasten, of niet? Uh, die slapen. Oh, gelukkig. Ja, van een streepje misschien. En dan, terwijl jij misschien nou een stukje speelt, met... ga ik nog jouw witte wijn bestellen. Want dat, uh... ja, die witte wijn komt er niet echt van, hè? Oh, nee, sorry. Nou, daar gaan we. Maar we lopen nu door de gangen van het hotel, mensen. We <laughs> hebben net in Memphis ook allemaal van dit soort opnames opgenomen. Prachtig hotel. Dat, uh... Een mooi oud gebouw. Nou, oude, prachtig hier. oude school is het geweest. Ja, dat zal wel, want dat heet ook de College Hotel. Ben je dan nu zenuwachtig dat je moet spelen? Wat zeg je nou? Ben je nou, ben je nou zenuwachtig dat je moet spelen? Een nou, dat weet je wel dat je het nou net zegt denk ik een beetje. Kijk, daar staat Want ik. weet ik natuurlijk niet goed wat ik moet spelen. Ja. Wat moet ik dan spelen, meneer uh, Nou ja, ik vond, ik vond jouw ja, het openingsnummer van de avond was uh, Rode Wijn van, van... Zal ik Rode, Rode wijn, hè? wijn spelen, ja? Ja, als je dat Oh maar doen. de pedalen zijn eronder uit. Is dat dan heel. is dat, uh, kan dit nog of niet? Ik weet het niet. Ze hebben de pedalen eronder uitgesloopt. gesloopt. Oh, god de god zeg. Ja, we zijn nu een dat zaal, nog nooit gezien. er staat dus een piano en ja of een vleugel en die daar staat hier nooit. Dus. Echt wel nog nooit gezien zeg. Dat is knap hoor. Maar kijk, is het zonder, zonder is pedalen om te doen? Tuurlijk. Als ik er nog niet uit lig, ondertussen. Ja. Ruim voldoende Kan. Wat een bestaan, wat een lui's leven. Het kan niet stuk, nee. Wat een geluk. Rode wijn, rode wijn. Kom, laat ons vrolijk zijn. Rode wijn. Dank je Dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Nou, kijk, dat is helemaal oh, tevlieg. Uh, te te te ja. uh, dan gaan we nu even naar de bar, want dan gaan we even in plaats van rode wijn, witte wijn. Ja. Oh ja, witte wijn. Uh, hier is de ja, graag. Ik zou bellen. Een, een uh, witte wijn en een, uh, en een biertje alsjeblieft. Wat zijn nu in de bar aangekomen, mensen? Nou, ja. nou, vraag ik ah. mij dus af, uh, uh, Bram van Maak prachtige nummers en melancholische nummers. En dan ga je hierachter zitten en het gebeurt direct in jou. Ja. Hoe doe je dat? Hoe roep je dat op? Ja, dat roep je helemaal niet op. Dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat, dat is wat het is. Het is er. Het is zo'n zo nummer. Rode wijn, is, dat ken ik of zo, van dat ik heel klein ben. Maar... Ja, maar waarom is dat bij jou? Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat is er gewoon. Dat, dat probeer ik ook met die voorstelling te zeggen, denk ik of dat proberen we ook te gaan zeggen, het is er. Het is er al. En we hoeven het alleen nog maar door te geven. Zoiets. En uh, als, ik ga, dat heb ik, als ik ga zingen, dan, dan, uh, dan, is dat, dan is dat gewoon paraat. Maar ben jij een melancholisch man dan? Of, wat, dat moet, je moet die gewoon van die Nee, helemaal die niet. Want ik ben eigenlijk een hele nuchtere, uh, nuchtere vogel. En wat ik zei, stabiel. En, uh, ik moet gewoon zorgen dat de, de zaakjes voor elkaar zijn. Maar op het moment dat ik ga zingen, mag alles overboord. Dan mag ik. Uh, dat, wat Thomas ook wel eens zegt, als ik zeg van ik ben Jaloers op Thomas uh, talent. Wat Thomas ook wel eens zegt, waar hij Jaloers op is, is dat ik volledig in een nummer kan verdwijnen zonder, uh, zonder dat het uh, uh, hoe heet dat, uh, melodramatisch wordt. Maar dat je gewoon. Ja, dat vind ik fijn. Hoe lang heb je dat graag. al heb je dat al van je achtste of van je negen? Dat is een ziekte. Nu lijkt het wel een ziekte. Nee, nee, nee, maar nee, dat is wel. W wanneer wist je dat je dat had? Want Dit kan je niet aanleren. Nee, ik, nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik zing al sinds dat is, dat ik, ik weet niet beter. Ik stond vroeger in een koor en uh, dat, dat vond ik al te gek. En die inleving was er altijd? Nou ja, goed. In een kerkkoor dan is het natuurlijk niet, niet dat je zo vreselijk ingeleefd staat te zingen. Maar als, als er iets wat heel mooi was. Soms heb je ook hele mooie liedjes in, uh, uh, in zo'n koor. Nou, dan, dan kon ik me wel in verliezen, ja. ja dat is wel dat iets wat ik, wat ik heb. Op branden. Santé, Santé branden op branden. Branden Bram. Ja. Ja. Gaan we weer terug uh, naar de hotelkamer. Gaan we weer terug Mijn naar lopen. de hotelkamer. Bloedstollende radio. Nou ja, ik ben. Nee, dit is voor mij wel, als ik dit hoor, enorm kippenvel. Ja, vind je dat? Nou ja, ik, nou, sowieso ben ik er wel echt Welkom aan van Bram. Maar um, hoe jij het zingt en uh, hoe jij dat dan brengt en ook. Het gemak waarmee je het doet, dat, dat is zo... Ja, dat is prachtig om te zien. En dan zonder pedalen, want er, was ook een er waren geen pedalen aan de piano. Dus um, mensen denken, wat zat hij daar hout terug te spelen? Ik heb natuurlijk... Uh, we gaan terug naar de kamer? Ja. Um, ik heb ook een nummer voor jou hè, uitgekozen. Ga je voor me zingen? Nee, <laughs> nee, oh. nee dat wil je echt niet. <laughs> nee, want ik uh, heb natuurlijk ook uh, um, goed nagedacht over wat... Wat past nou nog bij de avond? En bij deze avond past volgens mij toch wel ook... Ik moet een beetje in de dode zangers blijven. Ja, oké. Okay. En uh, zoals uh, jullie al zeiden, er zijn er veel van. Ja. Maar ik ben toch een beetje over de grens heen gaan kijken. Want je komt net terug uit uh, Memphis... waar je met uh, Thomas Agda de nieuwe Agda de Munich plaat opgenomen. En ja. niet zomaar in Memphis, maar in de Sun-studio. Uh -huh. uh -huh. De Sun-studio waar Elvis is... Uh, waar Elvis ooit binnenliep, vroeger of hij een plaatje Die schijnt maken. ook dood te zijn, hoewel daar nog... Uh, over daar, zijn, daar, is wordt, nog uh, daar is nog enige discussie over. Maar daar in Memphis uh, uh, is niet alleen uh, de Sun-studio... maar daar stond natuurlijk ook de Stag-studio. Ja. Het Stax-label. En ja, ik oh, wou voor ja. jou toch een, uh, een auto-serring auto ja, En niet zomaar plaat, laag. maar fa fa fa sad song, Want we Keen hebben er veel me. gehoord, maar dit is er ook één. Ik ga hem nu opzetten, hè. Helemaal te gek. Waarom is het te gek? Nou ja, wat het mooie daar natuurlijk van is, is dat die. Nou ja, goed, de auto is sowieso super. Maar de, de, de. Als je hoort ook, de timing is gewoon uh, uh, buitenaards. Hoe die achter de, achter de achter de beat aan time. Maar wat natuurlijk het mooie van dit is, in dit in, in, in het kader van dit gesprek, wat het nog een beetje begint te worden, een gesprek. Of het begint bij een thema te krijgen, het gesprek, uh, dat het gaat om. Uh, het is namelijk helemaal geen uh, uh, uh, verdrietig lied, hè? Het is een uh, uh, vrij vrolijk lied. Uh, het gaat erom dat je dus geniet van, van het, het zingen van een droevig liedje. En dat je daarmee, weet je ik ken het nummer niet... maar ik, ik ben meteen thuis, ik weet meteen, meteen wat het is. Ik snap het, omdat die... weet je, en die, en die blazers die dan Dat is het helemaal te gek. Dat is, het genieten van... Het is, oh, nou ja, het hoeft niet helemaal avond over Bram te gaan, vooral niet, maar dat... Is, wat Bram ooit definieerde als de blues... de blues is genieten van verdriet. Dat is wat de blues is. En dat is wat we proberen. Je, je probeert het, het, het verdriet te pakken... en daar iets moois van te maken. En daar iets gezamenlijks van te maken. Iets wat, wat, je, uh, wat je bindt... of waar, waar, waar, je, waar je weer verder mee kan. Of zo. Het zingen van een droevig lied is iets geweldigs... zoals Otto Schredding dus al... Uh, Oh, ons, ons vandaar jullie Acne en de Munnikplaat, Ik ga zitten voor de blues. Uh... Ga zitten voor de blues, nou, die komt van een andere. Het nou, nou, ja. is het, eigenlijk is dat precies ja. het, hetzelfde. Je gaat er even helemaal echt lekker voor zitten... en daarna kun je weer verder. En daarna mag je... Je mag even, je mag even, het mag. Het is ook helemaal niet zo treurig. Je gaat er gewoon even lekker in... en daarna ga je weer verder. Dat is ook een lied. Uh, elk, lied een, elk lied is een droevig lied. Het, er zit altijd een droevenis in. Er zit altijd iets in wat... wat toch niet helemaal lekker zit. Wat, wat, wat schuurt, wat... Uh... Ja, de, de, waar je nog niet klaar mee bent of waar je als je publiek daarnaar luistert, je moet toch ontroerd raken van een lied. De, de, de, ja. Mensen moeten toch denken, ja, ik zat toch met, ik zat toch met een brok in mijn keel. Ja, maar het, het het het rare is, dus is dat jij jij stond hier net op dit podium en je zei van nee, maar ik ben best een nuchtere jongen en je bent ook een maar, vrolijk de, mens. Op, ja, vrolijk, zie je. Waar haal jij dan toch, weet je, als ik naar jouw liedjes luister, uh, of dat nou uh, uh, Agda de Munnik is, of als je een, een, een lied van een ander vertolkt, weet je, dan lijkt het net alsof jij het beleefd hebt, alsof je die pijn voelt. Ja, nou ja, het is ook. Je maakt al best veel dingen mee in het leven. Ik, bedoel, ik ben helemaal niet door allerlei dalen gegaan... maar je maakt ongemerkt toch wel heel veel dingen mee. Een vriend die je verraadt, een lief die je verlaat. Dat is al bijna weer een lied, overigens. Ik leg daar nu meteen mijn claim op. Een vriend die je verraadt, een, een lief die je verlaat. Een... een dat, dat, dat soort dingen maak je mee, mensen. die overlijden. Uh, je ziet pijn bij anderen. Je, je, een, een vriend zien huilen kan ik niet. Verzakbrel. Um, je ziet veel om je heen wat je, wat je raakt. En wat, wat, in je, wat in je gemoed zit. Al vanaf, je kin, vanaf kind af aan. Vanaf het moment dat je geboren wordt. Maar krijg je toch ook een hoop te verwerken. En dat zit ergens in je... Uh, ja, in, je, in, je in je donder, om het zo te noemen. En er zijn mensen die kunnen, als ze dus gaan zingen, komt dat er dus uit. Ja, en dat, dat heb ik. En dat heeft, dat heeft Maarten, en dat heeft Thomas. Dat, dat zijn mensen die, die, dat, de, uh, die dat... En er zijn ook heel veel mensen die dat vinden dat vervelend. Dat, dat weet ik ook dat dat zo is. Uh, er zijn ook bijvoorbeeld binnen het cabaret mensen die zeggen... ja, dat is me allemaal veel te uh, melodramatisch... Pathetisch. en veel te pathetisch, weet je wel, dat... Terwijl ik denk, ja, maar daar gaat het juist om. Daar gaat het lied om. Daar gaat het om dat je op een podium staat. Het gaat om dat je durft te gaan naar dat punt. Dat, niet zozeer om jezelf pijn te doen, maar om te delen. Om te communiceren. Om te zeggen... Om te troosten. Ja, om te, nou, desnoods om te troosten. Je weet het niet, want je weet niet wat de mensen allemaal mee aan het maken zijn op dat moment. Alleen wel dat je elkaar herkent. Dat is het eigenlijk, dat je op het podium staat. En dat, of, je nou, of je nou in een een prachtig toneelstuk staat, of dat je in een liedjesprogramma staat... of in een, in een goede, cabaret, goede cabaretvoorstelling. Een voorstelling van, van, van, van Theo Theo Maas of zo. Echt een goede cabaretvoorstelling. Dan zit je in de zaal en dan herken je je... in wat die man op dat podium aan het meemaken is. Wat die man, waar, waar die man doorheen gaat, die geeft zich volledig op het podium. En uh, wel, binnen, wel binnen de, binnen de grenzen. Door iemand gaat, iemand wordt niet gek. Maar het is wel, je zet een luik open. En daar mogen mensen uh, even van profiteren. En even denken. Oh, dat heb ik ook. Oh ja, dat heb ik ook. Dat, dat, moet, het, dat moet het toch zijn. En dat doe jij met je liedjes. Ja, want als het namelijk. Als het namelijk dat is namelijk precies het, het verschil. Als het namelijk verder gaat dan dat. Als het dus. Als ik zing over bijvoorbeeld uh, een acte de Munich nummer Lopen tot de zon komt... Waar ik, waar ik, als ik het zing... vrij ver in ga in emotie en in... Uh, wat je raakt in zo'n nummer... dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb nooit voor het huis... van mijn geliefde gestaan en weggelopen. To Overigens is het Thomas' tekst. Dus, weet je... Dit, dat... Alleen... als ik het... Uh, zou, uh, wel zou hebben meegemaakt... en ik zou het op dat moment geloven in het nummer... en erin gaan, dan zou het publiek denken... Oh, wat zielig voor Paul. Wat... Oh, Paul, kom maar hoor, ga ik ga je troosten. Terwijl dat moet het niet zijn. Je moet, als je het lied hoort, moet je denken... Dat je, dat je, moet, je moet zelf getroost worden. Je moet voelen van, oh ja, iemand snapt me, of zo. En nu luister ik naar je en nu begin ik me toch af te vragen... is Paul de Munnik nou meer een zanger of toch meer een prater? Nee, ik ben meer een zanger. Ik ben eigenlijk meer een zanger. Ja, daar merk ik niks van, deze nee, avond. Maar, nee, ja. ja, omdat ik gewoon... Uh, ik, word ook, uh, ik word ook gevraagd om te praten, dus dan praat ik ook. Nee, maar je, je legt het ook goed uit. Of vind je het juist moeilijk om het uit te leggen? Nee, vanavond niet gek genoeg. Ik vind mezelf vrij helder. Ik ben niet de meeste, Hoe uh, noem je dat? Nou, die heb je het al. Maar de meeste together-prater... Uh, uh, uh, het is niet zo dat als ik iets vertel, dat mensen meteen snappen wat ik nou eigenlijk bedoel. Dat is niet zo. Ik kan moeilijk, moeilijk tot een punt komen, hoor. Dat, uh, en als ik zing, kan ik dat wel. Dan weet ik precies, maar nou is dat dan ook afgesproken. Want dan zijn de completten natuurlijk afgesproken en dan komt er een vrijheid Maar is het dan nu, omdat je goed hebt nagedacht over de voorzitter... Omdat oh, ik er nu in in zit ook, hè? Ik zit natuurlijk ook nu midden in dat, dat proces de, van... Waar gaat het over? Wat zijn we nu eigenlijk aan het doen op zo'n podium? met een grote zanger naast me... waar ik me dus moet, de, tegen moet weren. Uh, dus je bent daarover aan het nadenken, Is blijkbaar. Is het ook omdat je veertig bent geworden? Oh god, nee. Dat weet ik niet. Nee, alhoewel ik daar wel vaker over nadenk. Omdat toen ik uh, op de Academie van Kleinkoest kwam... Nee, daarvoor al. Toen, toen hoorde ik een plaat van Bram. En die zong toen uh, uh, uh, op een plaat... 44 jaar en nog niets geleerd. Overal onzeker van dacht ik, je je 44 jaar en dan heb je nog niks gelid, dan weet je het eigenlijk nog niet. Toen was ik, wat uh, zou zo toen geweest zijn, 19 of zo. En nu denk ik, nu ben ik dus ondertussen 40. Nou, <laughs> nu begin ik langs het wel te snappen dat het dus inderdaad zo werkt. Dat je nog steeds aan het nadenken bent over hoe meer je meemaakt, hoe meer je gaat denken, hoe zit het nou eigenlijk? Uh, hoe, hoe moet ik me verhouden tot andere mensen? Hoe... Wat wil, ik nou eigenlijk? wat wil ik nou eigenlijk met dit leven... met, met, met dit talent? Met, uh, de, weet ik veel. Met dit, niet dat ik nou zo'n vreselijk groot talent heb. Maar dit, dit, uh, wat ik dus blijkbaar kan... of waar ik nu uh, in zit... het, het, het, het podium... Het, het podiumwezen, weet je wel. Wat is de volgende stap nu weer? Nu, nu hebben we dit met Maarten... en dan volgend volg jaar weer met Thomas. En, en dan gaat het weer door. En, dus, dat wordt niet veel duidelijker of zo, gek genoeg. Je denkt dat je op een gegeven moment... Als ik, toen ik begon, dacht ik... En dan komt, als ik dan een jaar of veertig ben, dan weet ik wat ik doe. Want dan word ik gebeld door mijn manager. Ik had een heel duidelijk beeld van, dan word ik s of, of ochtends gebeld. En die vertelt dan wat ik die dag moet doen. Of, of die vraagt van, zou je vanavond daar en daar willen spelen? Of volgende week daar en daar willen spelen? Prima, zeg ik dan. En dan ga ik daarheen. En dan is het allemaal geregeld. Terwijl je bent natuurlijk steeds aan het nadenken over, wat doe ik hier nou eigenlijk? En waarom, uh, waarom zit ik hier? En wat ga ik nu volgende week, of ga ik volgend jaar doen? Wat ga ik vol nee, maar je overtreden? weet toch heel goed wat je doet nu? Je maakt een programma. Op dit moment ja. wel, ja. Op dit moment, maar je weet niet wat hierna weer moet komen. Ik heb geen flauw idee, eigenlijk. Ik weet wel wat ik, wat ik ongeveer ga doen. Nee, ik, maar je de... maakt niet zomaar een, een, een, een programma vol met prachtige Nederlandstalige liederen. Nee, dat uh, komt voort van uit. Van mensen die nee, dood zijn. Nee dat, nee, dat komt voort uit wat, wat, wat, tot, wat, waar, we, waar we tot nu toe zijn gekomen. Dus uit, gewoon uit, het, uit, uit het verleden, uit de afgelopen 15 jaar, komt dit voort. Maar wat dat, wat dat met de toekomst te maken heeft, daar heb ik nog geen, geen echte. Uh... Maar er zijn toch wel dingen die je wil? Nee, nou, niet, niet, niet, niet per se eigenlijk. Dat is ook zo wat. Ik zou het wel god niet weten als mensen zeggen... wat zou je nou echt nog willen? Weet ik weet niet, want met, met dat wat we doen heb ik... Uh, met Thomas ja, binnen, nou, binnen Nederland... Ja, met Maarten van Roosendaal optreden, dat wil je graag. En je doet het ook. Zo zijn er misschien toch nog wel meer dromen. Ja, nee, dat heb ik dus helemaal niet. Uh, als als je me twee jaar geleden had gevraagd met wie zijn we... dan zou ik waarschijnlijk ook niet op Maarten zijn gekomen. Terwijl dat al wel iets is wat wat dan al veel langer broeit. En op het moment dat je het gaat doen, denk je... oh ja, maar dit speelt al veel langer. Ik zou het nu niet meer weten. Ik heb, ik heb de afgelopen paar jaar met een met, met aantal verschillende mensen gewerkt. Ik heb met, met J.P. en Kees Prins gewerkt. En ik heb met Fernando Lamadeñas eh, pas nog een programma gemaakt. Dat, ja, dat vind ik dan heel leuk om tussendoor te doen. Maar het is een soort iets wat, wat echt moest gebeuren. Dus dat moesten we echt een keer doen. Nou, nu ga ik straks met, met Thomas, ik heb ontzettend veel zin... om ook weer, ook weer een nieuw Act programma te gaan maken. Nu, we hebben het al veel over Bram van Meulen gehad... en ook weer uh, 44 jaar en nog lang niet klaar. Ja, ja. Uh, uh, die was plotseling dood. Ja. Die was, die was, hoe oud was hij? 54, 56, zoiets? Nou, nou nee, dat weet ik niet. Dat durf je niet te zeggen. Dat weet niet. Is dat voor jou ook een, een, een, een drijfveren waarom je dit programma nu maakt? Van, ik wil deze liederen nog een keer gezongen hebben... voordat ik er misschien een keer... Uh, uh, niet meer nee, bezig? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee. Ik ben ook niet zo mee bezig dat ik, dat ik ouder word. Af en toe schrik ik wel van: ik denk, god, ik ben opeens 40 jaar, inderdaad. Maar ik ben er verder niet mee bezig ofzo. Ik heb niet. Uh... Nou, maar jij was toch ook wel de, de, de, de wat oudere van de, van de Akte in de Munich? Thomas ouderen? Ja, ik vind altijd, als jullie met z'n tweeën op podium staan... dan denk ik altijd van, ah, Thomas is altijd een beetje de springen in het veld. Ja, dat is wel zo, maar Thomas is wel de oudere van ons. Ja, dat weet ik, maar qua beeld dan denk ik met mezelf... ja, jij hebt toch altijd volwassen uitstraling. Thomas heeft veel meer dan ik een idee over... dat is ook heel grappig. Als wij beginnen aan een nieuwe voorstelling... dan heeft Thomas eigenlijk meestal wel een idee over wat dat dan zou moeten zijn. En ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk van, oh, oké, okay, we gaan een nieuwe voorstelling trekken, leuk, weet je wel. Net zie ik al, ik zie ons Lemmel helemaal op tour. En dan weer met een nieuwe voorstelling, met zalen en mensen. En dan hebben dan mensen een mooie avond, en wij ook. En, uh... Maar Thomas heeft dan in zijn hoofd wat het moet worden. Dat wordt het uiteindelijk niet, want dan gaan we aan het werk wie, wie, wie, wie, wie had dan het idee om nu, want jullie hebben een nieuwe plaat opgenomen. We hadden het net over ja. Memphis, jullie zijn naar de Sun-studio's gegaan. Wie kwam met dat idee dan? Thomas. Die, die wilde naar de Elvis-studio. Ja, die was daar geweest op vakantie. En die, die was daar in de Sun studios geweest. En die had daar een rondleiding gehad. Want overdag is dat een museum de Sunstudio's. studios En die... Ze uh, uh, kwamen erachter. Hij was er samen met onze producer, J.B. Meijers, was hij daar op vakantie. En uh, die, die was erachter gekomen dat je daar dus avonds gewoon op kan nemen. Dus nou, toen was de fantasie natuurlijk begonnen. van Ja, stel je voor dat we nou toch voor elkaar krijgen om hier in de Sun studios een, een plaat op te nemen. Goed, dat sta je daar eenmaal, maar geeft dat ook iets extra's? Ja, dat geeft wel iets extra's, Want ik, ik was dus helemaal daar niet zo... Ik vond het wel een heel goed idee om... We wilden heel snel, of heel snel, maar uh, binnen een beperkte tijd... nummers opnemen. We hebben nu in, de, in Memphis hebben we tien nummers eigenlijk, soort, maar, uh, eigenlijk opgenomen. Gewoon, dat zal echt bijna af zijn. Met zang en alles erop en eraan. Er zal hier en daar nog iets aan moeten gebeuren. Maar in principe gewoon echt de basis opgenomen. En dat is best veel in tien dagen omdat we ook wilden dat het direct zou zijn. Het moest een bepaalde flow hebben. En dan moet je je afzonderen. Je moet zeggen: oké, okay, we gaan ergens heen. Dus wat dat betreft vond ik Bernd ook een goed idee. Want je zit in een andere tijdzone. Je hebt niks te maken met thuis, met kinderen, met kinderen van school halen. Dus dat is, dat is op zich prettig. Dus je bent even met de hele band kwam over. Dus we waren met z'n vijven. Uh, waren we echt daar als jongens uh, in die studio aan het werk. Dus dat was, dat was echt super. Maar wordt het dan ook meer Elvis? En Jerry Lee Lewis heeft daar ook. Uh, nou, te gek is dat het wel. Ik heb, ik heb op, de, op de piano van Jerry Lee Lewis gespeeld. Waar Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire op gespeeld. Is. Dat, dat is zo'n ding. Ik denk dat ik daarop te je... spelen ja Dat is wel te gek. En dan ga je, je gaat daar wel anders van spelen. En het mooie van de Sun Studios. We hebben in twee studios opgenomen. We hebben ook in de Ardent opgenomen in, uh, in Memphis. Maar ook in de Sun Studios. En het mooie van de Sun Studios is dat geluid wat je hoort. Is dus het geluid van de, van de Sun Studios. Maar hoor ik dat dan terug op de plaat zometeen? Nou, dat hoop ik. Mag ik wel hopen. Anders zijn we mooi voor niks. Maar de en en, en, en is, het ook, is het ook meer rock en roll geworden? Is het meer die oude elf is geworden? Nou, rock en roll durf ik niet toe. Maar wel, wel het, het, weet je, als ik dat dan hoor van, uh, van uh, Ouders Redding. Dat, dat heeft het wel. Het heeft uh, iets meer soul. Uh, en dan had je naar de Stax-studio's moeten. Ben je naar het steksmuseum museum geweest? Nee, ben ik ben niet of? geweest. Want daar hadden we geen tijd voor. Ik ben wel op Grazend geweest. Ik ben, in de, in de, en, ik ben overal geweest. En, en ik las ook Stax dat je naar het uh, Civil Rights Civil Museum rights geweest, geweest, geweest bent. waar Martin ja, Luther King vermoord is. Nou ja, en, en eigenlijk niet verder daarna staat het Steksmuseum. museum En ja, uh, nou, van dat is wel Het is verder vandaan hoor. Het ah, is echt allemaal goed te doen. Ik ben uh, afgelopen oktober geweest. Ja, maar, dus, uh, <laughs> dat is wel en uh, Autosredding, ja, Sam uh, en Dave David daar ja, gespeeld. Ja, we, niet we, moesten, we moesten ook echt aan het werk. We moesten ook wat doen daar. Dus, ja. uh, langs, en uh, jullie hebben het ook met de Memphis Horns... Uh, de Memphis Horns hebben ingespeeld op de plaat. Die spelen dus ook mee net op die Autosredding Volgens mij was dat, hè? was de Memphis Horns, hè? Ja, dat dacht ik al. Maar volgens mij hebben de Memphis Horns wel een paar wisselingen in. Uh, jawel, er zijn wel hier en daar. We hadden op een gegeven moment gekregen te horen. Ja, nee, dan, dan, dan komen er mannetjes van tachtig, geloof ik, of zo. Die komen dan uh, inspelen. Dus wij zaten <laughs> ons allemaal te verkneukelen. Yes! Maar dat, zijn, uh, dat heeft ondertussen al, natuurlijk al wat wisselingen doorgaan. Maar er, zijn, er is maar één blazersgroep die zich de Memphis Horns mag noemen. En die, uh, die zijn op een gegeven moment in de dag in de studio geweest. Oh. Ja. ja, en dat was ook echt weer super. Dan denk ik, ja, kan, kunnen we dan misschien. en die, die technicus die, die van die studio die zegt, nou we kunnen even bellen. Misschien kunnen ze wel. Ja, ja. Nou, ze kunnen vrijdag. Nou, laten we dat maar doen dan. Weet je, en dan stonden ze op, op, op, op één nummer. Het is echt hartstikke mooi geworden. Ja, echt te gek. Uh, maar je zegt van nou, misschien is het ja, de, de, de, de rock en roll niet helemaal ingekomen. gekomen. Uh, komt er meer rock en roll in jouw bestaan nu dat je met uh, Maart van Roosendaal moet gaan uh, toeren? Nee. Nee, dat. dat waar, waarom denk je dat? Omdat Maart van Roosendaal natuurlijk toch wel... ja, ik heb het idee als ik die zie, de, een, een doorleefd man. Ik denk, heel de tijd dat ze glas, dat water dat op het podium staat, dat het wodka is. Oh, puur, God, ja, is. dat denk ik. Nee, je moet Maarten geen sterke drank geven hoor. Dat, dat gaat niet goed. Nee, dat valt wel mee. Ik bedoel, nee, maar, maar goed, hij is wel een, een, een. Hij is nogal. Uh, hij, is er, hij is er wel. Maar hij is, uh, hij is net als ik gewoon iemand die wil heel graag op het podium iets heel moois neerzetten, dus uh, je zal Maarten niet lam op een podium aantreffen of, of wat dan ook. Dat, dat... Nee, maar goed, ik denk dan bij mezelf van God, als hij gaat toeren... mijn God, dat is het echte oude rock roll leven en dat is dat is. Ja, maar weet je wat het is in Nederland? Dat is dus helemaal niks uh, ten, ten nadele van Nederland of uh, van uh, dat hele rock roll idee. Dat bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, want je, je, je, je speelt in, uh, nou, laten we ze wat noemen, Nunspeet, en dan uh, ben je Nunspeet en dan heb je gespeeld. En dan ben je om, in het theater ben je om half twaalf klaar, hooguit. Dan drink je nog wat na. Ja, je gaat toch echt naar huis. Vind je dat jammer? Nee ik, dat zo, nee, ik vind dat ook niet zo jammer. Ik vind het ook wel eens lekker om een avond gewoon lekker door te halen. Alleen om elke avond door te halen, dat trek ik gewoon nog helemaal niet. En bovendien, ik bedoel, sinds uh, een jaar of tien uh, binnen onze band... een jaar of dertien al, zijn er kinderen uh, binnen de band. Uh, tenminste, niet binnen de band, maar... Dat, dat mensen van de band kinderen hebben. En ja, dus ik heb nu, mijn oudste is nu negen. Dus ja, je krijgt gewoon langs toch ook andere dingen. Je wil ook naar huis. Dat er zijn een paar plekken waar wij nog blijven in Nederland. En voor de rest, ja, rij je toch echt naar huis toe. Omdat je denkt, ja, morgenochtend kan ik net zo goed, kan ik beter thuis wakker worden. Want als ik in een hotel wakker word, en dan heb je weer met z'n allen nog even gezellig nagezeten. En, uh... Want normaal gezien blijft de gast hier ook slapen, maar dat, ja. jij gaat ook weer netjes gewoon terug naar huis. Ik moet wel, want ja, ik ben net in Memphis geweest. Ik moet echt, ik moet echt even bijslapen thuis, ja. Uh, die plaat, de nieuwe plaat die Memphis is opgenomen, die komt over een paar maanden, neem ik aan, oktober. Ik denk dat die in het najaar uitkomt, want we moeten nog even in de zomer ook nog het een en ander opnemen. Dus, ja. En je bent nu aan het try met Heimene uh, naar Martin, de hemel. Ja, ja, de hemel. Ja. Wanneer, wanneer moet dat af zijn? En wat dat goed, in september gaan, we, gaan we, we in Duif in Amsterdam, een maand lang. En daarna gaan we echt toeren, uh, de grote zalen. De kaartverkoopstart vandaag van de duifmensen. Ja, want dat moet natuurlijk. Want we uh, binnenkort, uh, die, dat gaat via de Kleine Comedie. Die gaat in de duif programmeren. Dus ah, de start. Het is alleen maar aan te dus raden aan iedereen. Heen. Maar eh, welk nummer moet er van jou gespeeld worden als je uh, dood bent? In dit programma. Oh jeetje, en als ik het zo, dan mag ik het niet mezelf doen dus. Nee, dat kan er niet. Dan er wordt één natuurlijk. nummer van jou gespeeld, hè? In deze voorstelling. Ja, maar in dit programma wordt één nummer van mij gespeeld. Ja. Welk nummer? Uh, mooi liedje wordt gespeeld in dit programma. Ook maar, de, de, de, uh, heel mooi dat jij het niet ziet, vind ik. Ja, ja, leuk. Ja, maar zeker. maar, maar welk, dat... welk Paul de Munnik-liedje moet na, na jouw dood in een voorstelling gespeeld worden? Over dode zangers. Nou, als dat toch één nummer zou moeten zijn, dan zou het. Je bent er nog moeten zijn. Een nummer van het, van het twee platen geleden volgens mij. Ja, twee platen geleden. En dat is een nummer van ik denk dat is wel een heel goed nummer. Wat ik geschreven heb. Kan je een klein stukje zingen of is dat vaak nu te veel? Nee dat, moet ik, nee, dat kan ik niet zo, <laughs> kan ik niet zo zingen. Ja, ik kan het wel zingen, maar dat heeft allemaal gezien. Dat, dat ja, daar moet ik iets bij hebben. Dat, uh... Kan je de tekst een klein stukje opzeggen, zodat de mensen thuis die uh, Ja, dat kan ik wel. Je, je bent er nog. Je bent er nog in de liedjes die ik zing in de woorden die ik spreek Nee, in de... In de tonen sorry. Uh, je bent er nog, je bent er nog in de tonen die ik zing in de liedjes die ik nou, in de liedjes die ik hoor in de tonen die ik spreek in de liedjes die ik hoor Nou zie je, als ik het niet zing, dan kan ik het niet Dan kan ik het niet Je bent er nog, je bent er nog in de tonen die ik zing, in de liedjes die ik hoor in de wind die om het huis waait en jouw naam huilt. Je bent er nog. Nou ja, zo nou ja, goed. ja als ik het nu ga is dat is niet goed genoeg. Maar het is, dat, dat is een liedje waar ik heel trots op ben. Je bent er nog, ja. En waarom? Nou, Omdat dat precies raakte wat ik wilde, wilde zeggen. Ik kan niet, kan niet zeggen wat ik... Want dan luister je anders naar dat lied. Ik kan niet zeggen wat ik wilde raken. Maar uh, dat raakt precies wat ik wilde raken. Mogen wij niet weten wat... wat we... Nee, want als ik ga zeggen waar het over gaat... dan, dan ga je anders naar het lied luisteren. Ik vind... Als, ik, als mensen vragen waar gaat dat liedje over... dan zeg ik het eigenlijk nooit. Omdat ik vind dat een publiek de, de mogelijkheid moet hebben... om een nummer te adapteren... om het van zichzelf te maken. En als je dan dood bent... wie zou dit nummer moeten zingen? beetje en wie is allemaal nog meer dood? Uh, ja, ieder, <laughs> niemand ja. nog. Zelfs oh, dat... Dochter aan de Spelen heeft oh, ja. Oh ja, nou, dat is wel een hele goede. Uh... Nee, dan zou Thomas het moeten zingen. Kan hij dat? Ik bedoel, uh, bedoel, stel voor dat jij dood bent en hij moet zingen. Zou hij niet halverwege in uh, snik uitbarst? Oh, of op, op een begrafenis moet hij niet zingen hoor, nee. dat niet. Nee, dat is zo'n programma. We, wat, we, ja, ja, de nou, de wat moet er op jouw begrafenis eigenlijk gedraaid worden? I'll fly away. I'll fly away? Ja, dat heb ik ooit bedacht. Dat vind ik heel mooi. Ken je dat niet? Van? Nee, niet van, oh I'll fly away. Nee, dat niet. Welke is de hand? Uh, I'll fly away. Uh, I'll fly away, fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Nou, de avond is ook voorbijgevlogen. Wij sluiten altijd af dat met meen. Herman Brood. Die ja. is ook dood. Ja. ja. Maar mag ik jou buitengewoon bedanken. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En ik wens jou uh, ja, veel succes met de nieuwe plaat van Antwerp Munnik, Maar zeker ook met uh, naar de Hemel. Ik heb een hele mooie avond beleefd toen ik er naar keek. Het was een try-out, maar voor mij al première. Dankjewel. Klasse. Dankjewel. Paul de Munnik, dankjewel. Graag gedaan, man. Hartstikke leuk.